8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Komen. Negen mensen raakten gewond. Een aantal van hen is nog in levensgevaar. Tussen Luik en Namen botste gisteravond de passagierstrein... achter op een stilstaande goederentrein. Twee treinstellen zijn ontspoord. De ravage is groot. Spoorbeheerder Infrabel kan nog niet zeggen... hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen. IS schiet mensen neer die de omsingelde Iraakse stad Fallujah proberen te ontvluchten. Dat stelt een Noorse hulporganisatie. Veel mensen proberen de door IS bezette stad te ontvluchten via de rivier de Eufraat. Een moeder, haar twee kinderen en een man verdronken bij een vluchtpoging toen hun boot omsloeg. Negen opvarenden worden nog vermist. De premies voor autoverzekeringen zijn flink gestegen, meldt vergelijkingssite Indipender. Zo is een WA-verzekering zo'n 20% duurder vergeleken met eind vorig jaar. Volgens de bond van verzekeraars moesten de prijzen omhoog omdat er meer aan schade werd uitgekeerd dan er aan premie binnenkwam. Hillary Clinton heeft de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen, dat voorspellen Amerikaanse media. Volgens het persbureau AP heeft ze nog minder dan 30 gedelegeerden nodig... om de democratische nominatie in de wacht te slepen... ten koste van haar tegenstander Bernie Sanders. Clinton bedankt haar kiezers in Puerto Rico in een tweet voor hun steun. En ze voert campagne nu in Californië... want daar zijn morgen voorverkiezingen van de democratische partij. Bijna de helft van de NS-conducteurs maakt dagelijks gevaarlijke situaties mee. doordat reizigers na het vertrekssignaal nog proberen in te stappen. Dat blijkt uit de enquête van de NS onder conducteurs. Soms proberen mensen te voorkomen dat de deuren sluiten. door bijvoorbeeld hun voeten tussen te steken. Daardoor ontstaat vaak onnodige vertraging, zeggen conducteurs. De NS start daarom vandaag met een campagne. Het weer, opnieuw zomerswarm, maximaal 28 graden. In de middag kans op stevige onweersbuien met hagel en lokaal mogelijk wateroverlast. Dit was het NOC-FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt 11 kilometer. Vertraging is daar 25 minuten. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude... 10 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging zo'n 20 minuten. Een kwartier extra reistijd op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... bij Maardenberg. De file is 6 kilometer. En ook bijna een kwartier vertraging op de N44... vanuit Den Haag naar Wassenaar...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 7 over 2, Zandvoort, een hele goede middag en welkom bij CFM Race Radio. En dit hele weekend eh, draait natuurlijk rondom Max, Max Verstappen. vandaar ook eh, de eerste plaats naar het weer van 2 eh, uur. Jorden Paolo er en Max. Eh. Jawel, 7 over 2, het volgende uur van CFM Race Radio. Nogmaals een hele goede middag en dank even aan de collega's. Hè. Dat waren Jonas en Maurice voor de afgelopen twee uur bij CFM. En wij zitten er drie uur lang met Zalvert op zaterdag... in deze Race Radio editie. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag kijkers, goedemiddag luisteraars. Ja, en morgen al Race Radio vanaf tien uur s morgens. Kijk, CFM Jazz heeft een plekje even afgestaan. Dit allemaal in het kader van de familiedagen van race days. Met Max Verstappen. Maar er, is, er gebeurt natuurlijk veel en veel meer. Maar ondanks het geweldige evenement. hebben we natuurlijk deze komende drie uur ook tijd. voor andere evenementen en sportevenementen. die uw aandacht verdienen. Wat dacht u van de finale? Het finale weekend? Dan hebben we het over de Eredivisie Tennis gemengd. Waar een viertal team zich voor geplaatst heeft. En dat wordt dit weekend in, ook in Zandvoort uitgespeeld of verspeeld. Vanmiddag vandaag Naaldwijk tegen Zandvoort. En Lemonias tegen de Lobbelaar. En daar is, voor ons is aanwezig Joop van Es. En hij zal er om tien over half drie uh, verslag van doen. Uiteraard de vaste onderwerpen onderbreken ook niet. De evenementenagenda. Wat dacht u daarvan? Half vier. Houd uw pen en papier bij de hand. Want er is uh, wel veel te doen in en rondom ons prachtige dorp. Het weerbericht. Nou Vandaag is het in ieder geval hartstikke goed. Blijft het, go Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week gaan we ook niet vergeten... rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Felix. En het zal u niet verbazen dat het gedicht van het weekend... Uh, ja, dat gaat over Max. Ja, de ongecensureerde versie, eh, luisteraars. Dus houdt u, uh, zet uw volumeknop maar vast wat hoger. Het gedicht van dit weekend, het is Max. Zowel vandaag als morgen, rond de klok van kwart voor vijf... de ongecensureerde versie. Uiteraard hebben we ook tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Ro Water is voor ons in het dorp en uh, doet een verslag van de activiteiten... en de voorbereidingen voor het grote dancing in de streetfeest van vanavond. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren. Uiteraard hebben we nog Pit Report, kwart over vier, sport kort. Dus noemt u maar op. Genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender. Zie FM. Drie uur lang gezelligheid op de zaterdagmiddag. We zeggen goedemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. Hier is Erik Iglesias.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 el frío que vas conmigo rumbeamos como Heerlijk weer in Zalvoort. En een jas heb je eigenlijk niet uh, eens nodig, hè? Al begint het wel een klein beetje te raken op dit moment. Nou, wat het weer de komende dag gaat doen... en de rest van de dag, hoor je dadelijk om half drie bij CFM. En daar, na dit plaatje van uh, Shakira gaan we weer uh, terug naar het circuit. Naar Willem van Dinsen, want het is machtverstappenweekend. weekend.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 circuit Park Sanford gesproken. We gaan uh, live schakelen naar het circuit. Naar collega Willem van deze. Die is daar het hele weekend aanwezig. Tijdens het Max Verstappen weekend. Zo druk daar, hè? Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag. Ja, helemaal uh, vol, afgeladen vol. Al valt het hier op de Formule 1 paddock uh, wel mee. Uh, dat is het voordeel uh, voor ons. <laughs> dat we ons daar ook uh, mogen bevinden. En we zijn op dit moment zijn we in afwachting uh, van het uh, volgende onderdeel van het uh, programma dat speelt zich niet af. Op de baan, maar in de lucht. Dat zijn de Flying Bulls. Dat is een stuntteam van vier vliegtuigen. Uiteraard gesponsord door Red Bull. Vandaar Flying Bulls. Die zijn opgestegen... Ja, ik weet niet hoe lang geleden, maar die zijn kort geleden opgestegen in 16 16hoven, Het vliegveld bij Rotterdam. En die zijn onderweg hier naartoe om een mooie show te geven hier in de lucht. Ik kan me herinneren enkele jaren geleden met de Masters toen we door Red Bull... Gesponsord werden. Was er een vliegtuig die uh, zelfs de landing maakte op uh, het rechte eind hier? Dat mocht eigenlijk helemaal niet. En ja, alhoewel ze dat wel zouden kunnen, gaat dat vandaag uh, niet gebeuren. Maar net wat ik zeg, uh, we zijn in afwachting uh, van die vliegtuigen. Ja, ik ben uh, heel erg benieuwd uh, hoe die uh, show gaat worden, want het is wel uh, altijd heel spectaculair. Ja, zeker. Ja, je moet uh, denken, Red Bull, uh, die doet ook die Red Bull uh, Air Races. Uh, vandaar uh, Red Bull, uh, ja, Dieter Martenschietz, uh, de eigenaar van uh, Red Bull. Helemaal gek van uh, snelle auto's, maar ook van vliegtuigen. En uh, vandaar dat hij daar ook wel het een en ander aan uitgeeft... Uh. Oké, okay, uh, wat is het de, de, de, demonstratieprogramma? Uh, wat staat er verder vandaag nog allemaal op het programma, Willem? Nou, uh, na het demonstratieprogramma uh, krijgen we dan nog een uh, supercar uh, parade. Ja, supercar, uh, dat we, uh, prachtige auto's zijn dat. En uh, het leeuwendeel van die auto's uh, wat ik hier zo uh, voor me zie staan... zijn uh, hele mooie Ferrari's. Maar ook Lamborghini's, Lamborghini's en uh, Arstin Martins uh, die daar een mooie optocht uh, van houden. Daarna krijgen we, en dat is toch ook wel uh, leuk en zeker belangrijk... ook voor Zandvoort, uh, krijgen we de auto-wasbon uh, Mazda MX-5 Cup. Uh, een uh, prachtig startveld van 55 MX-5 uh, uh, uh, Mazda's. Uh, die gaan race rijden over 25 minuten. En dan om uh, kwart over vier uh, licht in de planning... Uh, gaat uh, Max Verstappen de baan weer op uh, om een mooie demo te geven met zijn Red Bull. Even een vraag. Jij had gisteren de eer om Max te mogen interviewen. En hoe Max het heeft gevonden, dat hebben we allemaal kunnen luisteren... in het programma hiervoor, maar dat gaan we straks ook nog even herhalen. Maar waar ik benieuwd naar ben, hoe vond jij het om Max te interviewen? Ja, tuurlijk is dat uh, leuk. Je bent een sportfan in hart in nieren, ja. of een, uh, klein zon. en dan is er eindelijk een Nederlander die echt, nou ja, ook zijn vader, nou, en die anderen hebben ook wel succes uh, behaald natuurlijk in de Formule 1, maar een Nederlandse Grand Prix-winnaar, uh, uh, dat was die uh, kort geleden, drie weken terug in Spanje, en dan kan je hem interviewen. Nou, dat is toch uh, prachtig? Gelukkig hebben we de foto's nog en het beeldgeluid, dus wij gaan het straks even draaien. We komen uh, later uh, deze dag zeker weer bij je terug, en zeker met name tijdens het Max Verstappen en Formule 1 demonstratie. Maar wellicht dat wel al veel eerder bij je terugkomen. Ja, zo komen de vliegtuigen en uh, in ieder geval, uh, Willem. En dan kijken we alvast een beetje omhoog, hè, natuurlijk. Iedereen naar buiten. Ja, of ze eraan er <laughs> komen. Ja, ja. ja. Dankjewel, Willem, vanaf het circuit, En tot zometeen. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd, die komen zal. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM. Wie tijdens het uh, Maxvest Stappenverstijn uh, hier in CFM is er het hele weekend bij. Op het circuit, maar ook in het centrum van Zandvoort. En op andere plekken, we houden alles voor je in de gaten. Dus hou de radio lekker aan op je eigen lokale omroep. En als je hier op bezoek bent, goedemiddag en welkom bij de lokale omroep van Zandvoort. Jawel joh, de, de Cap Band en Burnt Rubber. Ja, ik vond hem wel goed. De, de naam van Stappen is ingebeiteld. Ja, en hij zit, hij zit niet, alleen, niet alleen gebeiteld in dat stoeltje, maar hij is zelfs ingebeiteld. Want Max Verstappen is ingebeiteld op het autosportmonument. Max Verstappen heeft gistermiddag als 27e coureur... zijn eigen ingebeitelde naam onthuld op het Nationaal Automonument... bij de ingang van het circuitpark Zandvoort. De 18-jarige Formule 1-coureur van Red Bull Racing... werd drie weken geleden in Barcelona... de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar in de geschiedenis. Het is bijzonder om met al die namen... maar zeker ook met die van mijn vader op het monument te staan... Het is altijd heel belangrijk voor me geweest in mijn Hij is altijd heel belangrijk geweest voor me in mijn carrière. Nog steeds. Wat dat betreft verdient hij eigenlijk een monument voor zich alleen, vind ik. Aldus Max Verstappen. Dus zoals gezegd, vandaag en morgen zal de Limburger achter de présence geven tijdens de familieracedagen op Zandvoort. Zo zal hij onder meer enkele Formule 1 demonstraties verzorgen. En in totaal worden er ruim 100.000 toeschouwers verwacht. En lachend voegt Max daarbij: "Ik zal niet iedereen persoonlijk een handje kunnen geven, maar ik ga het wel proberen." Ja, mooi hè. Het Nationale Autosportmonument werd gerealiseerd in 1998 en is bedoeld om de herinnering aan Nederlandse autocoureurs levend te houden. Aanleiding voor het monument was de dodelijke ongeval van de getalenteerde Marcel Alberts tijdens de Formule 3 race in 1993 illustere namen die zijn ingebeiteld zijn. Naast uiteraard die van Max... onder meer Carlos Godin de Beaufort... Gijs van Lennep, Hans Hugenol Senior... Michael Blekemolen, Jos Lammers... Jos uh, Verstappen, Robert Doornbos, Christian Alberts, Tom Coronel en Guido van der Garde. En nu dus ook Max Verstappen op het autosportmonument. Geweldig, het gebeurde allemaal gisterenmiddag in South Is En zo dadelijk om 5 over vijf dan gaat het gebeuren. Hè? De Formule 1-toesheater... En daar heb je ook een backstreet backseat voor voor nodig. Ja.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 Met een backseat driver. Ja, en daar zongen we deze Sabrina Stark ook over. Alweer een hitje van een paar jaar geleden. De weer en met dat hitje van Sabrina Stark zijn we toegekomen aan het weer. Ik zie het zonnetje weer stralen hier in Zalvoorts. Dus dat zit allemaal goed, het Dat klopt. Mijn openingszin is dan ook derhalve. Vandaag is het mooi zomerweer. De zon schijnt flink, maar later vandaag is er lokaal wel kans op een regen- of onweersbui. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een 25 à 26 graden. Vanavond doven de lokale buien weer uit... en dan volgt een droge, heldere nacht... met temperaturen van een graad of 15. En morgen, ja, morgen is het ook prachtig zomerweer met volop zon. In de middag is er heel lokaal weer kans op een regen- of onweersbui. De noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad A25 à 26... En na morgen is en blijft het prima zomerweer met dagelijks veel zon... maar ook kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur stijgt de komende week naar waren tussen de 22 en 25 graden. Al dus Rico Schreuder. Zo, lekker weer hè, de komende dagen. Helemaal goed. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. En daar zijn we weer met meer muziek. Hier is Kygo. We'll be passing by. And they'll be watched inside. Just waiting for no. Chasing doors We'll be dancing in the dark. en weer bericht voor de komende dagen. De komende dagen hebben we gelukkig geen jas nodig... want het wordt heerlijk weer. Met temperaturen zo rond de 22 graden. Dus wat willen we nou nog meer? Nou, Gerspadu en zijn zijn. Yeah. Soms word ik wakker rond de uur of vijf... en kan ik niet meer slapen, dus maak ik een ontbijt. Spring achter mijn computer en ik maak een nieuwe trek. Is mijn verslaving, ik zoek naar nieuwe track Ik zoek mijn hele leven lang al naar vernieuwingen Ik ben een first, ben een beat, ik ben liederen Ik ben muziek tot in het diepste van mijn ziel Voor de meesten ben ik vreemd, raar of misschien debiel Maar ten alle tijden ben ik mezelf Het maakt niet uit wie down is, wie me haat of helpt Kan moeilijk praten over mijn gevoelens, dus ik rap het Ik ben een moeilijk te lezen, boek maar check het Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn Je kan alles zijn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 Tennispark De Glee, daar is vanmiddag Joop van Is aanwezig. Ook weer in schitterend weer. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, dankjewel, dankjewel heren in de studio. En luisteraars thuis uiteraard, welkom op De Glee. Ja, een, een vreselijke spannende wedstrijd zit ik gewoon in te kijken. Het is de, het finale weekend van de KNLTB. En um, soms heeft het ervoor geplaatst als vierde. Dan wordt er geloot. Blijkbaar, het is niet nummer één tegen de nummer vier. Nee, er wordt gelood. En wordt heeft gelood tegen... Ja, Naaldwijk. De club waar we donderdag ook tegen gespeeld hebben en toen uh, gelijk hebben gespeeld met 3-3. Dat was toen nodig. En uh, Zandvoort dat, uh, dat is, uh, heeft het moeilijk. Zeg ik heel eerlijk. Leslie Kerkhoven heeft Godzijdank haar uh, damespartij gewonnen. Zij het, uh, ja, met name die eerste set was het niet gemakkelijk. Tweede set ging wat, wat beter. Met 6-4 in ieder geval. Zandvoort won dat van Orange Rus. Dat is ook niet de eerste, de beste. Laten we eerlijk zijn. En op baan 2 is, uh, op baan 1 nee, 2 is nog bezig. Dames, let op. 10 over 12 begonnen. En die, uh, dat gaat nog wel even duren, want de derde set moet beginnen. Dus er waren twee keer een tiebreak. In de eerste set was het Carine Le Moyne, die, uh, die uh, 7-5 uh, de tiebreak won. En de tweede set was het haar tegenstander Sarah Gomez. die met 7-3 de tiebreak won. Dus um, het staat nu 1-1 daar in sets. En die moeten nog een hele, hele set spelen. Ja, en, uh, je weet maar nooit wat er dan gebeuren gaat. Ik weet wel dat de laatste... nou, het zal zijn... Um... Vier, vijf games is uh, Christine, nee, uh, Quirine Lemoyne eigenlijk tegen zichzelf aan het spelen. Dat is natuurlijk jammer. Uh, ze slaat met de ricket, gooit met de ricket. En uh, dat is eigenlijk niet goed. Je moet gewoon schoon in je kop zijn en schoon hier aan kunnen beginnen. Goed, de heers zijn nu begonnen weer. Het is het, uh, op de baan 1 uh, Scott Griekspoor Die speelt tegen Robert Haasen. Haasen nummer 83 van de wereld. En die heeft de eerste game uh, gebroken van uh, uh, Griekspoor. Griekspoor brok direct daarna terug. Toen was het 1-1. Uh, en zojuist heeft Griekspoor zijn eigen uh, game uh, gewonnen. En is het uh, 2-1 voor Zandvoort op dit moment. De Haas is aan het serveren. En ik, ik heb het niet kunnen uh, volgen eigenlijk. Maar 15-0. 15-0. Op de... de 0-30. 0-30. Dat is dus in het voordeel van Schot Griekspoor. En dat... Uh, nu een hele prachtige passing, schitterend langs de lijn, in de hoek. De Hazen konden daar niet bij. Het staat nu 040 voor Zandvoort. Ik weet niet, Rob, kunnen we dat nog meenemen eventueel? Jazeker. Goed, gaan we doen. Uh, de Hazen mag nu gaan serveren voor, uh, om in, in ieder geval in deze game te blijven. En dat is zijn harde service, ik zweer je. echt. Dus uh, over en weer, nu weer een prachtige backhand van, uh, uh, ja, te ver, te ver van uh, Scott Kriegspoor. 15 15,40 op dit moment voor Hazen. En um, gaat nu naar de andere kant serveren. Kijken wat uh, Scott Schriekspoor daarmee kan doen. Aan de andere kant is, zijn de dames nu weer bezig met hun uh, derde, derde set. En uh, um, Sarah Gomert die mag uh, gaan uh, beginnen. Oh, uh, oh, uh, probeert die bal erover met heen te lossen. Met echt, nou het scheelde millimeters, maar die bal ging niet aan de goede kant van net voor squad Griekspoor. En de stand is 30-40 voor, uh, nog steeds voor Griekspoor. Maar AC die komt dichterbij. Goed service, helemaal in de hoek. En het kan er niet goed returneren. Het is nu gelijk, oftewel juice dat het in het Engels heet. Maar in het Nederlands noemen ze dat gewoon, zoals het, eerlijk in Nederlands is, gelijk. AC gaat nu weer serveren. En um, Griekspoor staat helend achter de, achter de baseline. En dat, oh, dus een fout service. Het leek een Aas te zijn of een, een, een eis te zijn, maar dat was het niet. Aas nog een keertje. Nog hard, ook in de hoek. Goede return van, van uh, Griekspoor. En die is uit die bal. En dus voordeel voor Zandvoort, was wel voordeel voor Scott Griekspoor. aas die uh, heeft het dus zwaar. ...heeft natuurlijk ja, veel voordeel. Op de nationale ringing, re trouwens, staat hij achter op Griekspoor... ...maar ook de internationale ringing van de ATP ...daar staat hij op de 83ste plaats en Griekspoor ergens in de 400. Dus dat valt in mij. daar is die bal die de return was uit daar voor Griekspoor en het is gelijk. Ja, ze kunnen we nog even doorgaan, Rob. Voorlopig staat Standvoort met 1-0 voor en er zijn de dames in de... Eerste set bezig en de, heren, de eerste heren, double, of de heren single in de eerste set. Joop, nog even een vraag. Joost, met de publieke belangstelling bij tennis? Ja, ik zit dus op baan 1 en 2, want daar speelt Sanford dan. Uh, de tribune, de extra tribune die neergezet is, is goed als vol. En op het terras ja, dan staat het helemaal vol. Dus hier op baan uh, 5 en 6 weet ik het niet. En uh, ja, hier zit het vol. Het ziet er goed uit, dus. Mooi, dankjewel uh, Joop voor dit moment en uh, straks komen we weer bij je terug. Graag gedaan. Dat was Joop Fris vanaf uh, Tennispark de Glee en ook dat uh, blijven we volgen bij CFM uiteraard. Ja, drukte dus op het uh, Tennispark, maar niet alleen daar ook op het circuitpark Sanford. En we houden alles voor je in de gaten vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Walking Juist van collega Joop van Is. Daarachteraan hoor je Crowded House. In the weather with you. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Alleen op ZFM. Miss world infinity. You know the roof on fire.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 Thank you. Ja, en als je met deze plaat gaat meedansen, heb je wel een blikje Red Bull nodig hoor, denk ik. Ja, de, de single van Pitbull en Fireball. CFM Race Radio. Pit Report. En over Red Bull gesproken. Ja, de vliegtuigen van uh, Red Bull waren ze juist uh, in de lucht uh, boven bovenzovoort. Klopt toch, Willem? Ja, dat klopt. Helemaal uh, op de, de Flying Bulls. Zoals die uh, groep heet. En die hebben een werkelijk uh, prachtige show gegeven. Het is net uh, vuurwerk, uh, maar dan overdag. Uh, vier vliegtuigen heel dicht bij elkaar, dan weer heel ver uit elkaar. met uh, van die mooie strepen achter zich. Ja, net wat ik zeg, uh, vuurwerk, uh, maar dan overdag. Oké, okay, dat is uh, spectaculair uh, in ieder geval. Een mooie demonstratie. Uh, waar zijn we inmiddels aangelangd uh, bij het programma voor vandaag? Nou uh, we zijn op dit moment uh, bezig met de supercar uh, parade. wat ik eerder al vertelde, die Ferraris, uh, Aston Martins en Lamborghinis... Uh, die uh, een paar rondjes uh, mogen rijden. En dat is eigenlijk uh, de voorbode voor... Uh, ja, wat jongens verderop in de paddock hier. Ik zal zeggen, 55 stuks uh, masters. Er zal de hartslag ook wat harder gaan op dit moment. Uh, want ja, die rijden uh, over het algemeen. Races uh, soms zelfs op uh, door de wezen uh, dagen... dat er een uh, anderhalve man en een paardenkop uh, zit in het duin... om te, uh, te kijken naar ze. En nu voor deze tienduizenden mensen. Ja, dat maakt het toch uh, leuker en interessanter. Ook voor hun, maar ook spannender. Ja, ik, ik weet het bijvoorbeeld van uh, Tim uh, Koemans... die uh, ook uh, meerijdt uh, in die uh, klasse. Normaal gesproken op zolder op een door de dag... en nu ineens voor die mensenmassa. Dat is toch wel een hele andere ervaring voor, de, uh, voor die uh, autosporters. Ja, precies. Dus, dat is een hele andere ervaring. Maar dat uh, biedt ook mogelijkheden voor ze. Ze kunnen zich laten zien. Uh, het is voor sponsoren ook interessant dan, om aanwezig te zijn... en uh, hun naam op de auto te vinden... op het moment dat er uh, zoveel mensen uh, aanwezig zijn. Even een andere ander vraagje. Die 55 auto's, starten die in één, in, in, in één keer of doen ze dat in twee delen? Nee, die gaan alle 55 tegelijk weg. Zo. En, uh... Ja, Rob had het net al over uh, Tim uh, Koemans. Normaal gesproken uh, rijdt hij samen met uh, Johan van den Kuil. rijdt uh, Tim de ene reis en uh, Johan de andere. Dit keer uh, mag Tim uh, twee keer uh, aan de bak voor een volle bak. Want uh, Johan is op vakantie. Uh, die heeft het uh, waarschijnlijk nog net iets warmer als wij hier. Want hij zit in Indonesië. Zo eigenlijk. <laughs> Oké. Okay. Goed, oké okay, Willem, bedankt voor deze update, tot zover. En we komen later in het programma uiteraard weer bij jou terug. Oké, okay, tot zo. Dankjewel, dat was uh, Willem van deze vanaf het uh, Circuit Park Zandvoort. Jawel, uh, nou, we hebben nog even tijd voor een uh, klein nieuwtje... want uh, anders gaan we niet redden voor, uh, oh, nee, voor drie uur. Uh, nou, ik heb, maar, <laughs> nou om, drie, om drie uur wordt er ook getennist, maar ja. dan hebben we het over Roland Garros... De damesfinale, helaas zonder Kiki, maar wel met Serena Williams. Want Serena Williams gaat vanmiddag op jacht naar haar 22e Grand Slam-titel. Daarmee zou de 34-jarige Amerikaanse toptennister op gelijke hoogte komen... met de Duitse oud-kampioen Steffi Graaf... die in het, in het tijdperk van het proftennis nog altijd recordhoudster is. De Australische Margaret Court heeft in met 24 titels... nog altijd de meeste hoogprijzen in de majors op haar naam... waarvan 13 in de amateurtijd. Ook die tennisfinale gaan wij voor u volgen, uw lokale zender. ZFM. En dat doen we allemaal in het volgende uur en het uur daarna van ZFM Race Radio. Nogmaals een hele goede middag en uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. En we hebben onder meer, uh, ja, ook een reporter in het, uh, in het dorp, Water. En we gaan straks weer naar het uh, circuitpark Zalvoort. En ook het tennis hier uh, in, uh, in Zalvoort gaan we zeker niet vergeten. Daar hebben we Joop van Nist voor. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar uh, ZFM Zalvoort. Daar heb ik nog steeds tijd over. <lacht> ik krijg daar nou ja, tijd over. Maar ja, we zijn er bijna hoor. Dat dus, uh, nou, maakt niet uit. Moet, ja? Nee, dat komt helemaal goed. Uh, tennis uh, hier op de, de Glee. Tennis op Roland-Garros. Uh, autosport vanaf het circuitpark Zandvoort. En uh, ja, natuurlijk nog veel ook Zandvoorts nieuws in het kort. proberen we niet te vergeten... Spit Report rond de klok van kwart over vier. Uh, vol, in de komende uur gaan we schakelen met het dorp. Met, zoals je zegt met Ro Waters. Want die volgt de ontwikkelingen uh, in het dorp. Wellicht allemaal opbouwend naar uh, het grote evenement vanavond. Dancing uh, in the street. Maar daar natuurlijk daarover veel meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Oké, okay, goed idee. En uh, we zeggen tot zometeen na drie uur.